Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het crisisberaad in het CDA over de voortgang in de formatie gaat vanmiddag verder. Het overleg werd tegen middernacht geschorst. Volgens fractievoorzitter van Hagen was het een indringend beraad. En was het goed om er een nachtje over te slapen. Hij wilde niets kwijt over de inhoud, maar zei dat de fractie nog midden in de discussie zit. Die lijkt vooral te gaan over een meningsverschil tussen de onderhandelaars Verhagen en Klink. De laatste zou zich willen terugtrekken als onderhandelaar. Hij heeft inhoudelijke bezwaren tegen de PVV. Verhagen wil wel verder praten. De postzegels worden op 1 januari duurder. TNT Post verhoogt het standaardtarief voor briefpost tot 20 gram met 2 cent naar 46 cent. De vorige tariefsverhoging was in 2007. Toen ging het tarief in één keer met 5 cent omhoog naar 44 cent. De moord op vier Israëliërs gisteren op de westelijke Jordaanhoever is scherp veroordeeld. Volgens Amerika is de aanslag bedoeld om de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen in Washington te dwarsbomen. Vanaf morgen praten de partijen daar voor het eerst sinds 2008 weer direct met elkaar. Ook de Palestijnse president Abbas heeft de aanslag veroordeeld.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 Door de overstromingen in Pakistan zijn veel achtergebleven landmijnen op drift geraakt. Ze komen terecht in gebieden die eerder mijnvrij waren verklaard. Het Rode Kruis waarschuwt de Pakistanen voor de mijnen. Op verschillende plekken zijn al ongelukken gebeurd. Hoeveel onontplofte mijnen er nog liggen in Pakistan, weet het Rode Kruis niet. Het weer in het noorden wolkenvelden en een bui in het midden en het zuiden vrij helder. Overdag schijnt de zon vooral in het westen. In het oosten is er kans op een bui. Het wordt circa 19 graden.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 Thank you. Pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Wijf. Dit is twintig jaar. Zie FM. Op mijn dag. Waarom? Op mijn dag. Waarom? Dul la parla mi americano. Quando sa fa la sotto la luna. Come da cave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 van antwoord ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, doe jij het eens graag.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 you know there's gonna Ja,